8 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Automobilisten die worden betrapt op rijden onder invloed... krijgen binnenkort binnen een half uur een boete of dagvaarding. Agenten bellen meteen het OM en sturen ook een mailtje met het proces Verbaal. Het OM kan daardoor binnen een half uur beslissen... welke straf een automobilist moet krijgen. Boetes kunnen in veel gevallen meteen worden betaald. Volgens het ministerie van Justitie scheelt het veel papierwerk... en betekent het voor de politie per zaak een tijdwinst van minstens een half uur... Agenten hebben daardoor veel meer tijd voor het echte politiewerk, zegt het ministerie. Snellere afhandeling moet nog dit voorjaar in heel Nederland zijn ingevoerd. De provincie Groningen heeft het meeste lijden van de wateroverlast. De 800 mensen die vanochtend uit dorpen langs het Eemskanaal zijn geëvacueerd... mogen nog niet naar huis. De dijken zijn te instabiel. Morgenochtend wordt bekeken of het dan wel veilig is. Maar het water blijft volgens de voorzitter van de veiligheidsregio een groot probleem. 40 mensen die in het gebied wonen weigeren hun huis te verlaten. Zij worden met sirenes gewaarschuwd als de dijken het begeven. Britse onderzoekers melden dat er geen gevaar is voor kanker... door de borstimplantaten van de Franse firma PIP. Ze vinden het niet nodig de implantaten te laten weghalen. Alleen vrouwen die zich toch nog zorgen maken... moeten de implantaten op kosten van de Britse overheid kunnen laten weghalen... zeggen de onderzoekers. Zo'n 40.000 Britse vrouwen hebben de implantaten... De Franse en Duitse regering en de Nederlandse Vereniging van plastische Chirurgen... adviseren wel de pipimplantaten te laten verwijderen. In Nederland hebben zo'n 1400 vrouwen de implantaten. De gezondheidsinspectie ging eerder uit van ongeveer 1000. Het vier Schansentoernooi is gewonnen door de Oostenrijkse skispringer... Gregor Schlierensauer. Het is voor het eerst dat hij dit toernooi wint. Hij verdedigde vandaag op de vierde schans in Bischofshoven in Oostenrijk... met succes zijn leidende positie. Hij eindigde als derde omdat het zo hard sneeuwde, werd de tweede sprongsessie afgebroken. klassement is opgemaakt aan de hand van de eerste sprongen. Het weer vanuit het westen regen, morgen regen en in de middag ook wat zon. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. In deze eerste week van 2012 praat ik in Twee Dingen met babyboomers... die dit jaar 65 worden. Al die mensen met een pas 65 kunnen veel meer maken van hun vrije tijd. Want pas 65, de pas voor de plezier, geeft kortingen. Het is een getal, meer niet. Oh, dat je H.O.E. krijgt, hè? dat is goed geregeld. Dit is de boot van Anne en Willem, met een niet zo gek leven. Ze varen een jaartje rond de wereld. Ja, Rudy Robbingen, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u hoorde dat even langskomen. Vond u het nou fijn om te horen dat u ook klaar bent voor een pas 65 plus? Of uh, toch maar niet? Oh nee, ik vind het prima, maar ik zal er denk ik niet de gebruik van maken. Nee. En, en dat laatste fragment wat we hoorden uit een bekende commercial... dat uh, ja, je als je 65 plus bent dat Zwitserlevengevoel kan opzoeken... en een mooie reis kunt maken, is dat voor u weggelegd? Nee, dat denk ik niet, want ik heb al zo verschrikkelijk veel gereisd in mijn leven dat ik uh, dat niet als een vooruitgang zie. <laughs> U wilt juist wat meer thuis zijn misschien. Precies, ja. ja, ja. Nou, voor mensen die denken, wie zit daar nou in die studio... hebben we uh, eigenlijk uw leven, uw carrière... een beetje op een rijtje gezet. Daar gaan we even naar luisteren. Rudy Rabbingen. Emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid. Geboren op 8 november 1946. Hij wil het liefst de honger de wereld uithelpen. Het is natuurlijk niet eenvoudig, want anders was de oplossing al lang gevonden. Hij was PVDA-prominent, maar zegde zijn partijlidmaatschap op. De sociaaldemocratie heeft zoveel angst als ze het eigenlijk te weinig doen. Hij heeft veel invloed in de ontwikkelingssector. Oud-secretaris-generaal van de VN Kofi Annan noemt hem zijn goede vriend. In Nederland, mijn goede vriend Rudy Rabbingen. zegt me dat 10 ton per hectare is bereikbaar. Rudy Rabbinge. Dit jaar 65. Ja, meneer Robbingen, welkom. Hè. Allereerst, laten we dat niet vergeten. Ja, die Kofie Annan die we net hoorden, hè, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die het dan heeft over uh, u als mijn goede vriend. Dat is toch niet de minste waar je bevriend mee kan zijn? Nee, dat is een enorm voorrecht. En het is ook prachtig om met hem te mogen werken. Wij werken nu aan de zogenaamde groene revolutie in Afrika. Omdat juist in Afrika de voedseltekorten heel groot zijn. En dat de afgelopen tien jaar daar het aantal mensen wat honger leidt. Uh, is toegenomen in plaats van afgenomen. Elders in de wereld is het drastisch teruggelopen, maar niet in Sub-Sahara-Afrika. En dat komt omdat daar geen groene revolutie heeft plaatsgevonden. En wat bestaat u dan onder een groene revolutie? Groene revolutie houdt in dat er per eenheid van oppervlak meer wordt geproduceerd. Om de gedachte te bepalen, in Nederland hadden wij rond 1900 oogsten van een hectare graan, tarwe, ongeveer 1800 kilo. In de middeleeuwen was dat 800 kilo. Nu is dat 9000 kilo. Uh, toen hadden we uh, rond uh, de vorige eeuwwisseling, dus rond 1900... hadden we ongeveer 240 uur per hectare nodig, nu nog ongeveer 10. Dus je ziet dat er een enorme vooruitgang is geweest... in productie per eenheid van oppervlak, maar ook per eenheid van arbeid... En de laatste jaren slagen we er ook in om dat ook nog op een zodanige wijze te doen... dat de milieueffecten ook worden verminderd. Ja, maar goed, dat gaat niet overal goed. En daar praat u over met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Uh, en, en de band is zelfs zo goed dat toen er een, een congres was in Wageningen... ik geloof 2008 of 2009, toen zeiden er een paar belangrijke sprekers af. Toen was er eigenlijk uh, wat gedoe, hè? want wat doe je dan op zo'n congres? We hebben gebeld met een, een oud uh, uh, collega van u, professor soort ijzakkers. en die vertelt daarover. Laten we even luisteren. Iedereen is akkoops, want wat doe je dan? Maar Rudy die zei: van, ja, ja, ja, ik kan eventueel Kofi Annan wel bellen. Nou, ongelovige gezichten natuurlijk omheen. Wie kan nou zeggen: ik bel Kofi Annan even? Maar prom, twee dagen later kwam het bericht dat Kofi Annan inderdaad naar Wagingen zou komen om een toespraak te houden... voor de opening van het academisch jaar. En dat combineerde hij vervolgens met een heel ja, haast semistatiebezoek. Want hij moest bij de Koningin langs, hij moest bij Balken langs enzovoort. En Rudy regelde dat. <laughs> en hij moest bij Rudy langs natuurlijk, bij Rudy Robbingen. <laughs> Toch zo werkt dat dan. <laughs> nou ja, wij hebben natuurlijk uh, uitgebreid overleg gehad... en dat was uh, op zich enorm nuttig. Vooral ook al omdat ik hem kon laten zien... hoe die hoogproductieve landbouw in Nederland gepaard gaat met en behoorlijke exportmogelijkheden... maar vooral ook dat we dat op een milieuvriendelijke wijze doen. Ja, U heeft het dan nou weer over uw vak, hè? maar toch even die vriendschap met die koffie aan dan. Ja, dat dat is... u dus degene bent die hem gewoon even belt... Ja. en dan zorgt dat hij naar Nederland komt en op uw universiteit gaat spreken. Ik bedoel, waar bestaat die vriendschap dan uit? Ja, een gemeenschappelijke visie op... Uh, uh, de wijze waarop we, uh, ja, dat klinkt wat uh, pompeus, de wereld moeten verbeteren. En waarin we moeten slagen dat er een wereld zonder honger is. En een wereld is waar stabiliteit is, waar vrede is en waarin ieder goed kan leven. Ja, en, en dat is ook iets waar, waar u hem gewoon dan ook privé wel eens over belt of, of spreekt? Nou ja, dat gebeurt geregeld. Ik had vanochtend nog contact met hem. Dus, Echt waar? Uh, ja. en, en, en waar gaat dat dan over? Kan het... nou, we, we zijn nu bezig om te kijken op welke wijze je ook uh, RioPlus20 op een zodanige wijze kunt inrichten. Rio plus 20? Dat is uh, 20 jaar na de eerste conferentie over duurzame ontwikkeling... die plaatsvond in Rio de Janeiro... vindt er weer een uh, conferentie plaats in uh, Rio de Janeiro. En er wordt gekeken wat er aan vooruitgang geboekt is de afgelopen twintig jaar. Maar we stellen ook vast dat een aantal van de regelingen... zoals we die op mondiale schaal kenden... dat die moeten worden verbeterd. Ja. Dus die enorme uh, crisis die we gehad hebben in de financiële crisis... Politieke crisis, maar ook een milieucrisis. Dat moet worden voorkomen en kan worden voorkomen. Ja, en daar, en daar, daar moet u... je aan werken. En daar ja. belt u hem over en heeft u dan uh, gesprekken over. Ja. Uh, is het zo dat, dat die strijd tegen de honger... Hè, want dat is ja. eigenlijk uw ding altijd geweest. Waar is dat begonnen? Dat u dacht, ik wil zorgen dat die honger de wereld uitgaat. Nou ja, kijk, Het is niet precies te duiden, maar het is wel zo dat ik altijd mijn wetenschappelijke activiteiten in dienst heb gesteld van maatschappelijke doelen. En dan is voedselzekerheid voor een, voor een landbouwkundige natuurlijk het belangrijkste wat gerealiseerd kan worden. Als je dan ook nog geconfronteerd wordt met honger, zodanig zelfs dat je ziet dat mensen van honger sterven... Waar heeft u dat voor het eerst gezien dan? Dat was in Manila, of een vuilnisbelt in Manila. De Filipijnen. Ja. En, neemt u mij eens mee naar dat fragment of naar dat moment... Nou ja, Kijk, je loopt daar dan en dan zie je daar plotseling uh, mensen die daar uh, voedsel aan het zoeken zijn. En vooral met kinderen. En dan op het moment zie je dat je vrouw bezwijkt. En dat is er niet meer. Die ging gewoon dood terwijl je daar stond? Ja. Dat is afschuwelijk natuurlijk. Natuurlijk, dat is, het, dat is heel indringend. En dan zeg je, dat mag niet meer gebeuren. Daar moet je wat aan doen. En als je dan ook de mogelijkheden hebt om er wat aan te doen... Moet je die daaraan, dan moet je daaraan werken. Ja, want hoe oud was u toen, toen u dat zag? Nou, Ik was denk ik een, uh, een midden dertig, zoiets. Ja. Dat was voor het eerst dat, u, dat het zo dichtbij kwam? Voordien sprak je erover, maar het zei je natuurlijk niks. Ik, ik ben, van de, zoals u al zei, van de babybom-generatie... ik heb geen honger gekend, uh, zoals dat de vorige generatie nog wel gekend heeft... Dus, en uw dus, ouders bijvoorbeeld, hebben die wel honger gekend? In, in... Ook niet in de oorlog. Mijn vader die was uh, plaatselijk bureauhouder. En die zorgde ervoor dat er voedsel werd op een nette wijze werd verdeeld. En zorgde er ook voor dat uh, met name degenen uh die uh, moesten schuilen voor de Duitsers, uh, de onderduikers, dat die ook uh, voedsel kregen. Ja, en, en hij had zelf ook daardoor geen voedseltekort? Nee, omdat hij uh, vanuit de Noordoostpolder ervoor kon zorgen dat daar voldoende voedsel werd geproduceerd... om een hele hoop mensen ook in Amsterdam te kunnen voeden... door uh, langs geheime weg schepen naar Amsterdam te brengen. Heeft u er vaak met u over gehad? Over, ja. over dat dat wel dreigde, zeg maar, die hongersnood? Nou ja, op het moment dat je uh, van deze generatie... dan weet je dat, dat je de vorige generatie het aan de lijve ondervonden heeft. We hebben in 1944 een hongerwinter gekend... Ja, dus dat is toch nog maar betrekkelijk recent geleden. Maar niemand heeft het er meer over? Hè? Nooit meer. Voedselzekerheid nee. is een vanzelfsprekendheid. Totdat je in landen komt waar er nog honger geleden wordt. En mondiaal, een miljard mensen die aan honger lijden, dat is natuurlijk gigantisch. Ja. En u was 30 toen u daar in Manilla op die vuilnisbelt stond. Uh, nu bent u 65. Uh, stel dat u daar weer zou staan en weer iemand zou uh, zien bezwijken door honger. Heeft dat dan nog hetzelfde effect op u? Ja, denk het wel. Ja, dat kan als niet anders. Ja. ja. Want u heeft daarna waarschijnlijk nog. Ja, vele veel malen uh, afschuwelijke tafereelen meegemaakt. Ja, ja want, want dat was uw vak. Hè? U heeft, dat is uw vak, u reist heel veel. U zei dat net ook al. Ook veel naar Afrika en veel naar plekken waar de problemen zijn. Uh, en, en dat elke keer maar weer aangaan, die confrontatie, is dat lastig? Dat is heel lastig. Maar uh, wat heel hoopgevend is. Op het moment dat je erin slaagt, de boeren... en dat zijn in Afrika vooral vrouwen... de middelen in handen te spelen... zodat ze hun productiviteit kunnen verhogen... dan is dat een enorme dankbaarheid... straalt daar dan van uit. En dat is fantastisch om dat mee te maken. Ja. Dus ik was begin vorig jaar was ik met Kofi Annan... waren wij op reis in Tanzania. En dan hebben we dus daar met... vele vrouwenorganisaties gesproken. Maar ja, dan word je als helden binnengehaald... omdat je in feite voedselzekerheid probeert te realiseren. Ja, en hoe gaat dat dan als je als helder wordt binnengehaald? Als u daar samen met ja, ja, toch ja, weer die koffie aan dan aankomt lopen? Nou ja, we komen dan met een vliegtuig aan en dan word je dus daar verwelkomd En dan, wordt, dan, loop, de, de, nou ja, dan zijn er bands en uh, enorme uitgelatenheid is er. En dan wordt er gedanst en er wordt, uh, ge, dat is een, een zeer uh, enerverende beheer. Ja, want u bent dan echt letterlijk de reddende engel... die uiteindelijk ervoor zorgt die mensen te eten hebben. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ik, ik vind het wat te veel gezegd, maar goed, dat is zo. Ja. Ja, bent u niet een beetje bescheiden wat dat betreft? Nou ja, ik ben het niet degene die het doet. Uh, degene, de mensen, die het, de boeren, zijn hetzelfde die het doen. Maar u komt natuurlijk de kennis. Leveren. En de kennis en de hulp bieden. En we zorgen ervoor dat er kredieten zijn. We zorgen ervoor dat er hulpmiddelen zijn, goede zaden, goede uitgangsmaterialen. En we zorgen ervoor dat er ook markten zich kunnen ontwikkelen, zodanig dat er een inkomen verworven wordt. Waardoor die boeren in staat zijn niet alleen hun, uh, hun voedselzekerheid te realiseren. Maar ook hun kinderen naar school te sturen. Hmm. Zodat een economische ontwikkeling plaatsvindt. Ja, en nu u 65 bent. Ik bedoel, is dat, dat werk en, en dat, uh, ervoor zorgen dat dat, dat dat lukt. Is dat nou erg veranderd met toen u 30 was? Of komt het uiteindelijk allemaal nog op hetzelfde neer? Nee, het is wel anders geworden. Uh, voor mijzelf is het van belang geweest dat ik, uh, omdat ik een technicus ben. Ik ben een plantenziektekundige van huis uit en daarna productieecoloog. Dacht ik dat het vooral een technische kennis was die uh, moest worden aangedragen en moest worden verbeterd. Maar ik ben steeds meer gaan inzien dat het instituties zijn, de politieke wil en dat het uh, de markten zijn die we moeten ontwikkelen, om dat ook echt die uh, mogelijkheden feitelijk te realiseren. Ja, wat bedoelt u daar precies mee dan? Ik bedoel, waar, waar ligt dan? Heeft u beter inzicht gekregen waar eigenlijk de schuld ligt van het voedseltekort? Nou, de schuld is een wat lastige vraag, maar ik denk dat het wel duidelijk is waar de oorzaken liggen. En op het moment dat er geen uh, markten zijn, dan uh, kan een boer wel meer produceren, maar hij kan het niet afzetten. En dat heeft dan ook dat gevolg dat er niet echt een economische ontwikkeling plaatsvindt. En toen u dertig was, zag u dat nog niet zo heel goed? Nee, ik zag alleen maar de ellende. Ja, ja. En nu ziet u een beetje waar de oorzaken liggen. De oorzaken en hoe je daar ook een bijdrage aan kan leveren... door dat, uh, hoe je dat op moet lossen. En ja, het is en... dus niet één... was het maar één ding dat je deed... en bijvoorbeeld alleen maar uitgangsmateriaal... Nou dan was het makkelijk en was het snel gerealiseerd. Maar het zijn die andere zaken die minstens zo belangrijk ja, zijn. Wat probeert u mij als leek eens uit te leggen? Want je, je snapt het inderdaad niet. Ik heb vandaag toevallig op de redactie over Biafra gehad. Ja. Uh, ik ben 49. Ik was, uh, volgens mij was dat ergens begin jaren 70. We hebben het laatst weer gezien op televisie... omdat Aad van de Heuvel terug is gegaan naar Biafra. Hij was degene die met beelden kwam voor brandpunt. Hè? Ja, ja. Dat we voor het eerst op de wereld de bolle buikjes zagen van de honger. En daarna is het allemaal een beetje verdwenen. Maar waarom is dat nog steeds? Waarom inderdaad, zien we nu weer beelden, vorig jaar ook weer... in de hoorn van Afrika, nog steeds diezelfde problemen? Kunt u dat heel simpel uitleggen? Nou ja, je moet dan bij een onderscheid maken tussen de acute honger... die ontstaat doordat er, uh, doordat er droogte is... of dat uh, de, onvoldoende, uh, de, de temperaturen te hoog zijn... of dat er rampen zijn als gevolg van plantenziekte... of uh, hmm. ziekte van, van dieren... Dat is uh, de, de, de, de acute honger. Maar je hebt ook de chronische honger. En de chronische honger is een chronisch tekort aan middelen om voldoende te produceren. Maar goed, we kunnen mensen naar de maan sturen, we kunnen tegenwoordig. Ik ja, maar, weet niet uh, van ja. alles met Facebook. En nou, we kunnen alles, hè? En waarom ja. kan dat nou nog niet? Waarom is dat bijna niet uit te leggen? Nou, dat komt omdat natuurlijk toch uh, je ervoor moet zorgen dat, of dat in feite de lokale en de regionale uh, bevolking en overheden in staat moeten worden gesteld om die ontwikkeling uh, op gang te brengen. En als dat niet het uh, geval is, ja, dan, kun je, dan ontstaat daar geen uh, ontwikkeling en dan ontstaat er ook geen voedselzekerheid. Nee, en waar gaat dat mis dan? We, we, bedoel, nou moet ja, dat kijk, niet? Nou, omdat er uh, heel lang is bijvoorbeeld uh, nagelaten om behoorlijk te investeren in landbouw in Sub-Sahara-Afrika. Dus heel lang nagelaten om op een behoorlijke wijze markten te ontwikkelen. En dat is allemaal eigenlijk de schuld van de politiek daar. Zeker, maar ja. niet alleen van de politiek daar. Het is natuurlijk toch ook goed om ons te realiseren... dat uh, de internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld de Wereldbank... heel lang uh, de uh, landen geadviseerd heeft... investeer nog niet in landbouw, ga haas je over... meteen naar industriële ontwikkeling, dan komt die landbouw vanzelf. En dat is een foute keuze geweest? Dat is een absoluut foute keuze geweest. Er is nergens in de wereld uh, is het zo gegaan dat je niet eerst landbouw kunnen ontwikkeling... en daarna aan de ontwikkeling zag... Met uitzondering van twee uh, landen. Dat was Hongkong en Singapore, Stadstaten. Daar kan het. Maar dat is wel een hele andere ja. orde. Overal elders moet je eerst landbouwkundige ontwikkeling hebben. Wil je er ook voor zorgen dat er andere uh, behoeften kunnen worden gedekt. Voedsel is toch de primaire behoefte die eerst moet worden aangepakt. En moet worden gerealiseerd. Ja. Maar goed, nu, nu bent u 65. En u bent daar de hele, uw hele leven al mee bezig om dit te verkondigen. En nu is het nog steeds een probleem. Ik bedoel, gaat u het nog meemaken dat het dat het probleem wordt opgelost. Ja, wat dat betreft ben ik toch wel wat optimistisch. Want uh, weliswaar zijn er natuurlijk heel veel hongeriger nog in de wereld. Maar uh, we zijn er wel in geslaagd. De afgelopen uh, uh, 40 jaar, toen de wereldbevolking verdubbeld is... de wereldvoedselproductie meer dan te verdubbelen. We hebben per hoofd van de bevolking is er meer voedsel beschikbaar... Maar er zijn een aantal delen van de wereld waar dat chronisch tekort schiet. En dat is Sub-Sahara-Afrika en delen van Zuid-Azië. En dat betreft dan meteen, doordat die bevolkingsontwikkeling zo uh, enorm is geweest... betreft dat uh, meteen enorme aantallen mensen. En ja. daar kunnen we en moeten we wat aan doen. En dat zullen we ook doen. Ja, ja want, want, want uh, uh, dat, dat is nog steeds een probleem. Dat zou ook niet, niet weg zijn. Ik bedoel Bent u nog net zo gedreven als toen u dertig was om dat op te lossen? Ja, om daar een bijdrage aan te leveren. zeker ik denk dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat dat op een goede wijze gebeurt. En dat, dat, ook, uh, en dat, dat de mogelijkheden daar ook zijn. Ik heb zelf meegemaakt dat uh, in de negentiger jaren, toen uh, de oorlogen in Zuid- en uh, Azië speelden. Vietnam, uh, Laos, Cambodja. Dat de landbouw vrijwel vernield was. En dat er dus enorme importen van voedsel moesten plaatsvinden naar Laos en Cambodja en ook Vietnam. Dat toen uh, zijn wij daar uh, ingesprongen en zijn de landbouwkundige systemen gaan verbeteren met uh, hulp van de Australische regering. En binnen een periode van vier tot vijf jaar zag je dat het Cambodja van een rijst importerend land, een rijst exporterend land werd. Nou, rijst is nog steeds voor meer dan 60% van de wereldbevolking het belangrijkste voedselgewas. Ja, en dat voelt dan goed, denk ik. Hè? En dan dan als heb dat je luk, toch zoiets ja, van een chakka. En, en dan zie je dat het gebeurt en je ziet dat de vrouwenorganisaties, de boeren, dat die dat oppakken En dan ook zeggen van nou, wij zijn nu ook in staat echt onze kinderen naar school te sturen. En die krijgen een opleiding. En dat is toch prachtig dat ja. dat lukt. U gaat er helemaal van stralen. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, en in deze week van het jaar, de eerste week van het jaar praten we met mensen die dit jaar 65 worden. Nou, vanavond is mijn gast Rudy Rabbingen. emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de Universiteit in Wageningen. En was ook eh, Partij van de Arbeid Eerste Kamerlid. En meneer Rabbingen, we gaan natuurlijk ook nog over de politiek hier hebben. Dat was een beetje uh, groots mondiaals waar we het over hadden. Maar nu maar even de Partij van de Arbeid. Dat was toch ook een groot gedeelte van uw leven. Uh, eerst meen ik in de Provinciale Staat, hè, Daar bent u ook actief geweest. En ook in die Eerste Kamer. Uh, en op een gegeven moment dacht u. terwijl u al bijna 65 was. en nou hou ik hem weer op met die Partij van de Arbeid. Het was vorig jaar. Wat was het moment dat u dacht. Ik wil niet meer bij die partij horen? Nee, kijk, de idealen en de principes. die in de Partij van de Arbeid. werden gehuldigd. die spreken mij nog steeds enorm aan. En ik denk ook dat ik. ik zal ook niet op een andere partij stemmen. Ik vind het belangrijk dat, ik, dat die, die sociaaldemocratie ook nu weer, zeker in deze periode, weer vleugels krijgt. Want het is niet meer. Het is ontzettend nodig. Maar ik ging me in toenemende mate ergeren aan de oppervlakkigheid en de cultuur die er binnen de partijen heerst. Ja, de middelmatigheid had u het over. Ja, nou ja, goed. Ook het, het feit dat dus de, de inhoudelijke debatten vrijwel verdwenen. En dat ook bijvoorbeeld hele goede Kamerleden. Paul Kalma, dat die dus ook naar een zijlijn werden geponjuwd. En dat is in toenemende mate was dat het geval. En dat vond ik dus niet goed. En ik, ben daar, en ik ging me daar ook aan ergeren. En uh, dat, uh, toen hebben ze gezegd: nou ja, dan ga ik maar tot het leger van, uh, uh, van de partijlozen behoren. Blijf waarschijnlijk wel op de partij stemmen, maar uh, en dan ook nog op specifieke personen. Maar voel me dan niet meer medeverantwoordelijk. Nee, u wilde daaruit. Nou, laten we heel even luisteren naar fractievoorzitter Job Cohen van de Tweede Kamer. Die hebben we vanmiddag even gebeld. En hij heeft grote waardering eh, voor uw inzet voor de Partij van de Arbeid en uw kennis. Hè, want u weet natuurlijk heel veel over eh, dit soort zaken. En, en daar hebben ze natuurlijk bij de Partij van de Arbeid ook heel erg gebruik van gemaakt. Hij snapt eigenlijk niet waarom u de Partij voor wel heeft gezegd. Ik heb het ook niet helemaal begrepen, moet ik zeggen... Uh, ik, ik heb het, uh, zijn interview, wat hij daarover gegeven heeft in de Volkskrant, heb ik natuurlijk gelezen. En hij vond dat wij onze beginselen verkwanselden. Uh, daar is echt geen sprake van. Uh, hij vond ook dat we, uh, de, als het over Europa ging, uh, te veel mee uh, gingen in de richting van uh, de PVV. Nou, daarvan hebben we ook het afgelopen jaar heel erg duidelijk laten zien dat dat niet het geval is. Nou, meneer Robbingen, reageert u hier eens op? Ik denk dat dat betreft die, die beginselen. Dat vind ik ook prachtig dat daar nu weer aandacht voor komt. We hebben nu een binnen de via die bekman stichting zijn We door, hebben nu, u zegt nog steeds we. Ja, nou ja, ik word nog wel door de via die bekman stichting daarover geraadpleegd. Ah, okay. Omdat ook niet partijleden daarvoor worden geraadpleegd. Die zijn nog steeds druk om te kijken op welke wijze je toch weer ervoor zorgt dat die beginselen weer sterker gaan doortellen. En dat je je niet alleen laat leiden door uh, het korte termijn denken en ook niet alleen laat leiden door die economische uh, doeleinden, maar uh, het veel breder ziet. Ja, en, en, en Cohen zei ook nog van ja, als hij wil, dan is hij natuurlijk welkom om gewoon weer lid te worden van de partij. Ja, dat, dat begrijp ik. Er is behoefte aan meer leden en dat begrijp ik heel goed. Maar u, u neemt die uitnodiging niet aan? Dan moet er eerst wat veranderen. Ja, en want er is niet voldoende veranderd. Als hij zegt, als hij had geluisterd... dan had hij gezien dat, er, dat we toch ons een beetje anders ja, zijn gaan opstellen. Maar, let wel, het wordt makkelijk gezegd dat het allemaal aan Job Cohen ligt. Ik ben niet zo iemand. Mm -hmm. Ik vind dat Job Cohen uh, zijn uiterste best doet... en dat hij het verschrikkelijk lastig en heel erg uh, moeilijk heeft. Dat begrijp ik heel goed. Dus ik ben niet iemand die uh, zegt, van nou, dat ligt aan, uh, aan de partijleider. Het ligt vooral aan de cultuur die uh, rondom... Partijleider en in zo'n partij heerst. En dat ben ik uh, iets waarvan ik zeg: van nou, dat was uh, misschien is dat ook een beetje nostalgie naar een voorbij verleden, waarbij dus voortdurende discussies en, uh, en dialogen plaatsvonden. Toen dat... een jonger was, ging dat zo? Ging dat zo. Werd er stevig gediscussieerd, werd er stevig gekeken hoe we wat we in ons beginselprogramma zouden zetten. Denk maar eens even aan de discussies die we toen hadden op het partijcongres. Of het verschil tussen het, het laagste en het hoogste inkomen. Of dat een factor 3 of een factor 10 mocht zijn. Nou, dat, dat, als je nu kijkt dan is het een, een factor 10.000 zoiets. Ja. Dus, dat, dus zijn, eigenlijk is dat helemaal uit de hand gelopen. Ja. Dus u zegt die wezenlijke dingen die ik vroeger toen ik jonger was binnen die Partij van de Arbeid nog wel zag. Nu ik 65 ben geworden, herken ik mij daar niet meer in. Nou ja, het is, en vooral ook de, de laconieke houding die er dan heerst. Wat doen ze daar dan mee? Nou, ik, denk dat ik, ik heb zelf in een fractie gezeten van de Eerste Kamer... waarvan ik het idee had dat een groot deel van de leden... eigenlijk niet die ambachtelijke houding had die nodig is... om op een behoorlijke wijze Eerste Kamerlid te zijn. Je moet die wetsvoorstellen bekijken, want in die wetsvoorstellen... Uh, liggen ook dingen waarvan je zegt, van, nou, dat gaat de mensen aan. Nou, een voorbeeld, pachtwet. Zo zeggen nou, een onbelangrijk ding. Maar het is wel heel belangrijk dat wij in de, uh, in de dertige jaren... is mede de SDAP voortgekomen uit de uh, organisatie van kleine pachters... en uh, landeigenaren om te bewerkstelligen dat ze niet... Uh, geringeloord werden door de, uh, de verpachters. En nu komt er dan een pachtwet met een liberalisering... waarbij dus die uh, belangen ineens dreigen te worden verkwanseld. Dan zeg ik, nou, daar kan je wat aan doen. Ook nog in de Eerste Kamer door de wetvoorstellen net iets anders ja, en, te En u zag dat daar dan wel weinig animo voor was? Er gebeurde gewoon niks. Nee. Nee. Ja. En heeft u zich aan geërgerd? En dat soort dingen erg ik ja. Mee. Ja. En dat, dat neemt niet af als je wat ouder wordt? Als je wat wijzer wordt? Als je nee, misschien je kreeg... de wereld wat beter... Begrijpt? Nee, nee, nee juist dan neemt het zelfs de, de, de ergernis daarover toe. He, omdat je begrijpt dat als dat niet gebeurt... dat je dan de belangen van de onderliggenden verkwanselt. En dat is iets wat niet mag gebeuren. En dat is ook de reden waarom je in de politiek actief wordt. Dat is de reden waarom je een, een rol wil spelen... in zo'n sociaal-democratische beweging. Waarin je uh, ziet dat er uh, uh, gestreefd moet worden... naar uh, een, een hele hoop van die... Beginselen zoals uh, verdeling van kennis, uh, inkomen, uh, arbeid en noem maar op die ja. standaardbegrippen. Maar vooral ook die internationale solidariteit. En dat mist u? En ik vind dat nu vaak veel ook, ook binnen de Partij van de Arbeid over, over geld alleen gesproken wordt. Ja. En dat vind ik, dus, dat vind ik een tekortschieting. Nog heel even tot slot. Want al, ik heb me natuurlijk in u verdiept. En ik heb even gekeken wat u allemaal doet. Nou, de, de zendtijd is daar veel te kort voor om dat allemaal te noemen. U maakte enorme werkweken. U vloog uh, eerst maar eens even naar Koffi Annan. En dan weer naar New York om te spreken voor wetenschappers. En dan kwam u weer terug naar Wageningen om daar ook weer wat te doen. Het was vaak 80 uur en meer. Uh, ja, u bent nou 65. Heeft u altijd zo hard gewerkt, meneer Robbingen? Of, of is het toch wel wat minder geworden met de jaren? Nou, eigenlijk wel, ja. Minder geworden of altijd zo hard gewerkt? Ik heb in feite altijd zo hard gewerkt en ik hoop dat het nu minder wordt. En ik ga er ook vanuit, en dat zal ook zeker gebeuren, dat het minder wordt. Ja, nu je 65 bent bedoelt u? Ja. ja want, want u zegt het een beetje met, ja, ik heb het altijd gedaan, maar ik zal ervoor zorgen dat het nu minder wordt. Heeft u er spijt van dat het af en toe zo heel veel was? Nou, ik vroeg veel van mijn omgeving en dat is iets waar je spijt van kan hebben. Omgeving? Ja, ik heb natuurlijk een gezin. Ik heb kinderen, kleinkinderen, niet in de laatste plaats, maar in de eerste plaats een vrouw. Ja, die is nog wel bij u. En u kwam net samen ja, met u binnen. Ja, gelukkig. Dus het is ja. wel goed gegaan uiteindelijk. godzijdank dank wel. Ja. Ja. Laten we heel even luisteren. Want we hebben uh, professor Ijzakkers daar ook wat over uh, horen zeggen. Over uw familie. Hij heeft vier dochters. Um, en die houden hem uh, heel goed bij de les. Als hij af en toe met te veel verhalen thuis komt. Dan zeggen ze, nou pa, dat is nou wel genoeg. Maar hoe goed die dochters met hem zijn bleek wel in het begin. Toen we samenwerkten, toen uh, was hij jarig. En toen kwam hij met hem zelf met een appeltijd. En toen zeiden we, god, wie heeft die gebakken? Mijn dochters. Nou, als je dochters hebt die voor jouw appeltijd bakken, dan moet de relatie wel goed zijn. Ja, heeft hij gelijk, meneer Rappingen? Ja. ja. Dus dat, dat is altijd goed gebleven? Gelukkig wel. Ja, ja. ja. Goed, maar nu bent u 65 en, en nou gaat u het echt een beetje rustig aan doen, begrijp ik. Dat is uh, zeker mijn uh, voornemen. Ja, ja. en wat, wat, wat blijft u nog doen uh, vakmatig gezien? Nou, ik denk dat ik uh, vooral veel thuis zal gaan zitten schrijven om wat ervaringen uh, uit te diepen, wat verder te ontwikkelen en uh, de basisprincipes uh, van uh, de primaire productie, dus de plantaardige productie nog eens een keertje uh, uit te werken en ook te kijken op welke wijze dat ook internationaal wat. Te kan betekenen, maar dat kan ik thuis doen tegenwoordig. Ja, ja. Dus ze moeten u misschien wel een beetje vastbinden aan uw stoel... maar dan komt het wel goed. Ja. Goed, Rudy Rapping, mag ik u danken. Emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid... aan de Universiteit van Wageningen. Goed, het is bijna half negen. We hadden een mooie serie deze week. Laten we nog heel eventjes luisteren wie hier zaten. Bekende babyboomers die dit jaar 65 worden. Acteur Peter Tuinman. Hoe ouder je wordt, maak je wereld groter in plaats van kleiner. Modekoning OJ Lusink. Als ik naar 65 kijk op de centimeter, dat is een stukje wat je nog te gaan hebt. Is een klein stukje, nog maar. Oudschaatser en arts Harm Kuipers. Dat je mensen weer te helpen, de goede beslissingen te nemen, niet in paniek te raken, de positief te blijven. En ja, dat lukt heel aardig. Suzanne ik doe gewoon hele avontuurlijke reizen. Ik, ik ga met mijn man, die nog ouder is dan ik... Uh, gaan we een soort studentenreizen maken, weet je wel. Dit jaar 65. En als u die uh, gesprekken wilt terugluisteren, dan kan dat. Ga dan naar onze website www.twedingen.nl. En uh, dan kunt u uh, al die gesprekken nog eens langs horen komen. Goed, zometeen op deze zender op Radio 1 uh, BNN Today, de vrijdageditie. Mm -hmm. Met welke onderwerpen, Willemijn? Nou, uh, met onder andere het geweld op Oud en Nieuw. Um, met Oud en Nieuw en um, Holleder, die komt vrij. Het is een goed begin van het jaar voor hem in ieder geval. Daar hebben we het over met twee bijzonder interessante gasten. Die ik natuurlijk nu nog niet kan onthullen, maar die je zometeen gaat horen. Van mijn man Erik Corton naast mij. En dan is er nog Lucky Kink in de studio, Robert mede voor de sport. Weer alleen maar mannen, as usual. Daar ben ik blij mee. En ik ga maar... heel hoog praten. <coughs> maar Sorry. jij bent ze toch, Willemijn. Jij en telt ik. voor ja. drie. Ja, precies. precies. <laughs> Komt helemaal <laughs> nou, goed. Dat allemaal en nog veel meer. En uh, kaasjes en biertjes en dat soort dingen. Oh, na het uh, nieuws van half negen, hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Ouderen zouden meer moeten betalen aan de gezondheidszorg, dat schrijft het college voor zorgverzekeringen volgens RTL Nieuws in een conceptadvies aan minister Schippers van Volksgezondheid. RTL heeft het rapport in handen. Volgens het CVZ moeten ouderen zelf betalen voor de zorg van aandoeningen die een logisch gevolg zijn van veroudering. In het regeerakkoord is afgesproken dat veel voorkomende aandoeningen, zoals voetschimmel of een blaasontsteking, niet meer vergoed worden in het basispakket.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 Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 6 januari, 1 over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We spreken het en be en today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties? In BNN Today sluiten we er iedere vrijdagavond de week af. En dat doen we met spannende gasten, goede onderwerpen en lekkere muziek. Voor één iemand begon 2012 al heel goed, namelijk Willem Holleder. Tenminste, zoals het er nu naar uitziet, komt hij deze maand vrij. Maar ja, hoe lang zal deze topcrimineel van zijn vrijheid genieten? Verder gaan we het hebben over het geweld tijdens de Oudejaar Oudejaarsnacht. Wat te doen met die hufters die losgaan op hulpverleners. En het zal je niet ontgaan zijn. Een deel van Nederland staat onder water. Het laatste nieuws hierover hoor je zo meteen van Luc Ickink. Verder krijg je vanavond tips voor dit weekend van onder andere Erben Wennemars En ons Joris die ging weer op zoek naar een vette pechvogel. En deelde zijn geluksdubbeltje uit. En ik geef hem dit keer aan de kapitein van een heel groot schip. En die ligt al dagen bij Eefde in een sluis. Want er is een deur naar beneden geklapt van 90 ton. En hij kan er niet meer uit. En het is ook nog onduidelijk wanneer hij weer kan gaan varen. Dus ik vind dat hij vandaag het geluksdubbeltje verdient. Naast mij Erik Arton met muziek. Ja. Zometeen veel muziek. Alle, alle muziek die je hoort is natuurlijk met liefde door hem uitgezocht. Bijzondere plaatjes. Uh, zometeen uh, hoor ik ook van jou wie de twee gasten zijn. Maar eerst de sport. Robert Meijer, goedenavond. Ja, er wordt geschaatst. Dat zal niet tot gaan zijn. Uh, vandaag is de EK Allround begonnen in Boedapest. Irene Wüst staat na twee afstanden op de tweede plaats. Ze moet de Duitse Claudia Pechstein voor laten gaan. De achterstand van Wüst is zeshonderdste van een seconde. Na een goede 500, waarin ze beduidend sneller was dan een concurrent... werd ze op de drie kilometer op achterstand gezet. Wüst vertelt over haar race. Het ging, ging wel goed. En, uh, ja, ik, ik deed heel erg ritme omhoog zeg maar, tegen de wind in. En dan kon ik met me in de bocht heel erg attent En dan kom ik zeg maar, op het rechtstuk... Van uh, zeg maar de andere rechts kon ik iets laten vieren En ja, het begin ging het heel erg goed. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment was het klaar. Een kleine achterstand voor Wius dus. Met nog twee afstanden te gaan. Ze is hoopvol gestemd over de komende dagen. Ja, nou ja, goed. Vijf uh, kilometer meter is wel mijn afstand. Dus ik komt wel goed. Alleen, uh, ja, ik geef hem nog niet verloren. Ik bedoel, er moet nog, vier afstanden, of, nog twee afstanden gereden worden. En uh, ik ga er zeker voor. En ik, uh, ik blijf vechten tot het eind. En, uh, ja, goed... Uh, we hopen een beetje geluk en, en heel hard vechten en dan uh, zullen we zien waar zonder onder het schip stand. Maar eerst morgen maar een dijk van de 1500. De drie kilometer op die buitenbaan in Hongarije... werden overigens gewonnen door Martina Sablikova. De Tsjechische finishte in 4.16,09 09 en verbeterde daarmee het baanrecord van Renate Groenewold. In het algemeen klassement staat Sablikova voorlopig vierde. De verrassende, het Servonka uit Polen, werd, uh, derde, of staat derde voorlopig. Morgen dus die 1500 meter. Zondag wordt er vijf kilometer gereden. De mannen beginnen morgen aan hun EK daar in Boedapest. Robert, dankjewel. je wel. Erik. Ja. Ik heb ook muziek! En wat voor een muziek? Schitterend. Mm. Ja, mooi, ik vind dat ze mooi. Irene wist die dan echt gewoon negen van die dingen. Ja, het is moeilijk. Ja, moet hard vechten. Het wordt spannend. En dan uiteindelijk. Dat denk je denkt, nou ga maar gaan we gewoon schaatsen. Kom maar daar e kwam maar. ik niet voor. Ik kwam voor om ook muziek uh, aan je te laten horen. En um, om twee gasten aan te kondigen. Want daar uh, maken we BNN Today mee. Zal ik maar beginnen met de eerste? Zijn debuut bij BNN Today was een dusdanig een succes dat hij er gewoon weer zit. En dat Twents accent, ach ja, dat nemen we dan maar voor lief. Gewapend met een rode stropdas, een grote bril en een camera, staat hij dagelijks tot in zijn enkels in het nieuws en over. Vooral heeft hij een mening over. En dat moet ook. Hier is hij, de man die bijna even snel praat als Matthijs van Nieuwkerk... Jackals Erik Dijkstra. <laughs> Erik, goedenavond. Ja, hallo. Valt er wel mee. Nou ja, ja, we hebben zelf geschreven, die tekst, hoor. Maar nee, ik, bedoel, ik... Ja, ik vond, Ja, ik kijk, vind het wel een mooi praatje, eigenlijk. Je hebt wel, concludeerde ik net, bijna net zo'n zware stem als Erik Karton. Nou, we zitten wel, uh, ja. Ja, uh, nou, volgens mij zit je nog wel ietsje lager we dan ik zeg, Erik. Nobody beats you, natuurlijk, Erik. Nou. Maar goed, blij dat je bent. Ja. Leuk dat je er bent. Je bent natuurlijk even ja? vrij, want er is geen wereld, de wereldrijd door. Ja, maandag beginnen we weer, hè. Ja, maar je, bent al, je hebt al hier en daar wat... Uh, ja, we zijn aan. deze week op de redactie alweer begonnen met dingetjes voorbereiden en zo. Maar maandag is de eerste uitzending weer. Erik, vol ja, met deze Amsterdammer, want dat is hij... Er kun je urenlang praten, want zit bomvol met goede verhalen. Hij werkte 40 jaar bij de politie. En wel op het meest bekende bureau van Nederland. Het bureau waar ik altijd gebukt langs liep, Aan de Amoestraat op de Wallen. Nu schrijft hij politie-thrillers en binnenkort komt er weer zijn vijfde boek uit. Ik heb het over de enige, echte, one-and-only oud-hoofdcommissaris van politie... te Amsterdam, Joop van Riesen. Goedenavond. Goeiedag. Dat gaan we niet zeggen. <laughs> en dan, uh, ik vroeg het net nog even... zullen we u zeggen, meneer van Riesen, maar toen zei hij... Nee, Joop. Dus Joop is het, ja, en Joop doe maar. blijft het vandaag ja. Want dat is prettiger, toch wel? Nou, dat is makkelijker. Ja. Um, het was, dus, dus in die diensttijd was het vaak zo dat er u werd gezegd, hè, vooral in het verleden, dat raakte wel een beetje... Dus, dus u, hè, wel heel gestrenge heer. Ja. Ook die beweging, dat ze voor je in de houding gingen staan. Oh, ja? Uh, ja, dat is, maar de criminelen of op het bureau? Nee, nee, op het bureau. De... Ah, dus ah, dus okay. dan praat ik over de jaren 60, 70. Ja. Maar langs man, is dat wel veranderd. Politie allemaal salueert allemaal. niet meer naar elkaar, hè? geloof ik. Die zo, nee, nee dat staat niet meer. Nee. Maar dat nee. moet toch eigenlijk nog wel een beetje? Als je toch de baas bent op een bureau... Dan moet het toch wel iets zijn van, uh, nou ja, dat is meneer Fariezen, dat, dat is de baas? Dat er, uh, dat er een bepaald gewoon respect is voor elkaar. Hè? Gewoon niet een automatisme van, hij is de baas en daarom is het respect. Maar gewoon een normaal omgangsvormen, dat vind ik wel, ah. vind ik wel normaal. Um, maar dus, maar dus, en de boefjes op het, uh, op het bureau, die zeiden toch wel, meneer Fariezen mag kopen? Dat is wel vaak zo, ja. ja. Ik kom ik, ze nu soms nog tegen. Jongens, dus in de tijd, Surinaamse jongens, die hadden dat heel sterk van ja. de, de zeedijk. Die je nu nog tegenkomt en zegt. dag meneer. Ja. Mag, ik, ik zeggen, mag ik meteen een hele brutale vraag stellen? Want ik zie u nu, ik zie u, u vaak in het nieuws, maar nu uh, zie je, sorry, nieuw. Ja. Nu hier uh, uh, recht tegenover me. Um, als hoofdcommissaris van politie, en dan moet je zo, hè, dat, dat word, dat word je niet zomaar. Was je dan een echte klerenleier? Om het uh, op zo'n Amsterdamse te zeggen. Dat is oké. Ben je een harde? Laat ik nou, het zo zeggen. Um, ik had het idee dat ik, um, even in relatie naar dat schrijven toe, ik schreef nooit. Ik was, dacht ik, een soort generaal die alleen maar bezig was de stad schoon te vegen. Ja. En dan, daar moest wel een zekere hardheid in zijn. Want het was dus altijd weer, dat je, je doet dat samen met, laat maar zeggen, 15 commissarissen. Dus allemaal die chefs in je onderdelen. En, en om die stad schoon te vegen, moeten ze allemaal meedoen. Dus je ja. maakt toch met elkaar een team. Ze hebben allemaal hun eigen belangen. En toch moet er een algemeen belang zijn van die stad. Hè? Dus ook elkaar helpen, elkaar mensen leven. Maar ook vijanden dus. Ook vijanden. Ja. Dus, dus dat zijn... ja, ook een klerenleider. Dat <laughs> ja. Vermo moet ik zo. Ik Heerlijk wil het woord. niet zeggen. Maar... Zometeen, uh, veel uh, gaan we het hebben over zaken die deze week speelden, ik hou het nog even spannend, um, maar waar jij uh, veel uh, van hebt meegemaakt, uh, bepaalde topcriminelen die deze week in het nieuws waren. Nou, over wie zou ik het hebben? Luc is er ook. Dat is geen bruggetje. Uh, Je hebt toch wel bruggetje. Ja. Oh, oh, dat was niet meer. <laughs> ah, Oké. Okay. En uh, we gaan het eerst over iets anders hebben, namelijk natuurlijk het nieuws van de dag. Yes. Dat is het was in de water. Hè. Vooral het Noorden heeft last van het hoge water. In het plaatsje Woltersom moesten de bewoners hun huizen gaan verlaten. Dat is niet zo leuk, hè? Nee. Nee, wij moesten gewoon weg. Aan drie uur ging de helikopter iedere keer over. Dus mijn man er nog even uit. Hij zegt, Nou, de helikopter ook het kanaal. Even na zes ging: Klap, klap, mevrouw, wakker u moet weg. Nou, ik zei: Moet aan, ja, u moet weg. Nou, iedereen moest weg, oudere mensen en ook de kinderen. Was je geschrokken? beetje wel. En heb je huisdieren? Ja, ja goede vraag. Mijn favoriete kleur is groen trouwens. <tie> nou goed, terwijl het volk lekker in de sport al een beetje broodjes kaas aan het wegkanen waren, was het waterschap druk bezig met het verlagen van het water in de kanalen en de meren. Gaat een uh, knipperlicht aan? Is dit de verlossing? Inderdaad, ze komen in beweging. komen in beweging. Ja, ja kijk, de, de deuren gaan los nou. Ja, ja omhoog. He, he. Nou Ja, een beetje druk van de ketel, he. dat is uh, van belang hoor. Ja, de bewoners van al die gebieden die maken zich eigenlijk niet zo heel veel zorgen... en vragen zich vooral af waarom die piepers uit het westen zich zo druk maken. Nou, we zijn wel wat gewend. Als de winter komt, zijn ze in paniek, die, die nieuwe mensen. En wij denken, dan moet je bruine wonen en rijst en meel, dan kan je paddenkoek bakken. Melk, we hebben geen melktank meer, anders had je melktank. Nou ja, dan de jachter en de karrenmelk, dat raakt dan eerst op. We zijn er van jongs naar wel gewend geweest. Oh, geweldig. Ik ga daar wonen, trouwens, dat heb ik nu getekend. Het gevaar is nog niet geweken, trouwens. De situatie is nog ja, steeds nou, kritiek. Het kritieke punt oh. is uh, al achter ons, oh. hebben we uh, inmiddels begrepen van de waterschappen. Prima, op. op het hoogste uh, moment, of dat moment dat het water het hoogst stond, was het 1,9 meter. Plus, en nu is het plus 1,6 meter. 6. Niks aan het handje willen mij, niks aan het handje. komt allemaal goed. <lacht> Ja, uh, crisis dus daar in het noorden. Um, overigens zijn wij ook te bezichtigen via de webcam Radio 1.nl. Dan uh, zie je al deze fijne heren om mij heen zitten. Um, Joop, in jouw tijd in Amsterdam uh, ongetwijfeld natuurlijk ook... Uh, crisissituaties meegemaakt. Overstromingen niet, vermoed ik zo, in Amsterdam. Nee, wat nee. Een, De eerste twintig jaar was oorlog met de Krakers. en van alles. Dus, dus mijn eerste twintig jaar was oorlog voor. Alleen maar crisis. Alleen maar crisis. Ja. Later hebben we natuurlijk, de Bijlmeramp is een hele bijzondere geweest. Dus, dus wat je wel zag in de loop van de jaren, de laatste jaren, dat zie je nu ook wel een klein beetje, dat men stap voor stap steeds beter voorbereid is. Dus, dus, mm. um, met melk en bonen. Nou ja, met melk. kijk, de mensen worden nu uit huis uitgehaald en van tevoren geëvacueerd bij wijze van spreken. En, en als er dan niks gebeurt dan zeggen we achteraf nog wel eens: "Maar moest dat nou eigenlijk?" Dat is allemaal weg. Ah ja, dus het dus... is wel een beetje wat, wat veel mensen nu denken van ja, de hele vaderlandse pers rukt uit en al die maatregelen is het niet een beetje overdreven. Ja, ja maar goed, op het moment dat het fout gaat, is het weer niet overdreven. Dus er is altijd een keuze die er gemaakt wordt. En laat ik het zeggen, dat, die afweging gebeurt nu wel, vind ik professioneler dan 10, 20, 30 jaar ja. geleden, want dan was het op het moment dat de crisis was renden we naartoe, gingen we proberen het op te lossen en ging het nog wel eens wat anders en ging er ook wel eens wat fout hè dus ook nu met terecht natuurlijk met de pers erbij de camera's erop de spanning, de druk staat er gewoon veel ja. meer op gewoon. Het moet goed. goed uh, ja. Voordat je het weet, als het fout gaat, dan heb je een onderzoek aan je gehad. Dan heb je Pieter van over uh, achter je aan enzovoort. <lacht> he, al dat soort dingen. Dat wil niemand. <lacht> is, dat een, is dat een verbetering uh, met, met zeggen, de jaren tachtig? Of is het iets waar u met leden ogen naar kijkt? Uh, nee, ik, ik vind dat wel. Ik, ik blijf u, dat u zeggen, goed. sorry. Ja. ja, dat is jammer. Dat komt uit de jaren tachtig. Dus straks even wat drinken gewoon. Ja, maar, nee, dat is, dat, is, dat, is, dat is goed. Dat is uh, dus aan de ene kant... Moet je voorstellen dat door al het nieuws en door alle onderzoeken, de camera's die erop zitten, het scherp is. Dus je krijgt een scherper optreden. Uh, aan de andere kant, er wordt ook nieuws gemaakt en het geeft ook beeldvorming. Waarbij je soms zeggen: hey, jongens, nou uh, ja, ja, ja. nou ja. kom uh, <lacht> nu lijkt het wel alsof je zegt, Joop. Nu lijkt het wel alsof je zegt: he? ja, ze deze je... zijn scherper geworden omdat de camera's erop zitten. Dat is wel een beetje gek. Nou, voor een deel is het gewoon zo. Echt waar? Nou ja, is die, nee, is die zo de professionaliteit begint bij jezelf, bij de organisatie, het steeds beter willen doen. Maar tegelijkertijd is het ook nodig dat er gewoon meegekeken wordt. En laat we even wel wezen, ik vind de politie is daar een fantastisch goed voorbeeld van. Dat is de eerste organisatie die in de frontlijn staat. En wij hebben altijd gewerkt met de camera's op onze neusbeleid. Hm. Ja. Dus, uh... Goed, dus uh, niet echt overdreven die aandacht. Dus, het nee. is wel goed. Tijd voor muziek, volgens ja. mij. BNN today, zet een punt. Achter de week. Ja, en wat voor punt? Ik zet een punt achter... Uh, nee, ik zet een Er mag geen punt achter deze week, want deze plaat die gaat nog heel lang door. Um, Serious Request, misschien wel gevolgd, uh, 3FM. Er waren geloof ik 12,8 miljoen mensen die het gezien hebben... maar voor degenen die, die daar helemaal niets van mee hebben gekregen... Uh, er werd ook muziek uh, gedraaid, heel veel zelfs, voor geld... tijdens de Serious Request-actie van 3FM. Um, en ik kreeg een mailtje van een mijn bevriende singer-songwriter... een Engelse jongen die al een tijd in New York woont... en die zei, uh, Erik, ik heb een liedje geschreven... ik heb Wat is de Wat van Dave Eggers gelezen... Ja, ja. Een heel verdrietig boek over een jongetje in, Soudaan, in zuid of in Soudaan die uh, zijn vader en zijn moeder kwijtraakt. Het is een heel verdrietig boek. Hij zei, ik heb de hele nacht zitten huilen... en ik wist niet wat ik met dat, met dat gevoel moest. Toen heb ik een liedje geschreven. En dat mailde hij aan mij. En dat was uh, twee weken voor Serious Request. En toen zat ik s morgens om tien over zeven ook met tranen in mijn ogen. En toen dacht ik, goh, wat een mooi liedje. Maar helemaal niet realiseren en dat ik dat wel eens mee zou kunnen nemen... naar Serious Request. Dat heb ik gedaan. En achter mijn reportages aangedraaid. één keertje. En toen ontplofte daar sms'en en twitters en dat mensen het zo mooi vonden. En die plaat werd maar aangevraagd en aangevraagd en aangevraagd en aangevraagd. En die heeft, uh, uiteindelijk uh, is hij op, op de tweede plek geëindigd van de meest aangevraagde plaat... tijdens Sirius Request 2011... Uh, en heeft een enorme bak geld opgebracht voor dat goede doel oorlogsmoeders uh, wereldwijd. Uh, en daar ben ik heel trots op. En daarbij is het nog steeds een fantastisch liedje. Hij komt In maart komt hij naar, naar Nederland om uh, vijf shows te doen. Twee keer in Zwolle en in Rotterdam. En hij komt naar Nijmegen en hij komt ook in Amsterdam spelen. Uh, wees snel, want het loopt als een tierenlier. Hij heet Greg Holden en het liedje heet The Lost Boy. I left my home still as a child. I walked thousand sorry miles to wait for my father.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 Disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know.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 I will not let my future go on without the hell in my soul I will not be commanded I will not be controlled And I will not let my future go on without the help. minded I will not be controlled and I will not let my future go on without the help of my soul The Lost Boydus door Greg Holden Radio in BNM today I can't play. Het weekend dus tijd voor leuke dingen. Maar wat? Zin om uh, lekker naar sport te kijken. Ermen Wenemars, die heeft nog wel een tip voor je. Ik ga dit weekend naar het EK-schaatsen in Budapest. Dat gaat natuurlijk hartstikke spannend worden, want Sven Kramer doet weer mee. Gaat hij wel of niet Europees kampioen worden? Ik denk dat hij sterk genoeg is, maar we zullen het zien dit weekend. Maar vind je de 10 kilometer te lang of te saai, dan heb ik ook een andere aanrader voor je. Dan kun je naar het Nederlands kampioenschap... Short straat te gaan. Short is een, uh, is een variant op een ijshok of een hockeybaan wat super spectaculair is en heel gaaf om het live te zien. Dus ga naar Herenveen en dan kun je ook straat kijken. Of misschien vind je het wel leuk om je zaterdagavond met Wouter Bos door te brengen. Journalist Gustaf Bessems nodigt je uit voor zijn maandelijkse talkshow. Ja, morgenavond om 10 uur in de Bali dan is Wouter Bos mijn gast in de maandelijkse talkshow die ik daar doe. Uh, goed gedrag. En uh, met hem, oud-leider van de PvdA, oud-vicepremier, oud-minister van Financiën... ...ga ik het vooral hebben over leiderschap. Uh, maar ik doe dat niet alleen. Uh, ik word elke maand geholpen door uh, acteurs en uh, muzici. En morgen zijn dat Diederik Ebbingen van uh, voorheen de Vliegende Panthers. En een waanzinnige zangeres die Coco Jones heet. zit al best vol, maar de capaciteit wordt uitgebreid. Uh, dus je kunt misschien ook angst komen. En 3FM DJ en social media liefhebber Domien Verschuren, die heeft ook nog iets leuks voor je. Ik ga me dit hele weekend bezighouden met geboortemuziek. Er is namelijk een kleine hype gaande op Facebook en Twitter... ...waarin gevraagd wordt om op zoek te gaan naar de nummer 1 in de hitlijst op het moment dat jij geboren was. Dus in mijn geval is dat 27 januari 1988, the time of my life. Maar wat eigenlijk nog veel leuker is, is om op zoek te gaan naar de plaat die 9 maanden voor jouw geboorte op nummer 1 staat. Want dat is dan waarschijnlijk de plaat waar jouw ouders jou op verwekt hebben toen de tijd. Nou, opnieuw, in mijn geval was dat Eddie Grant met Kimmy Me Hope, Joanna. Dus die hebben de vrij wilde nacht gehad. Heel simpel, ga gewoon naar top40.nl, typ daar je geboortedatum in... en check even wat dan negen maanden daarvoor op nummer 1 stond in die hitlijst. Veel plezier komend weekend. Ik weet hem ook. Van je verwekking? Ja, ja, ja. En, en weet dat was je dat? Het is uh, Esther en Obi Afiram heten ze geloof ik. What? Uit Israël. En ja. Cinderella Rockefeller. Ah. Ja, zoek dat. Joop, hm? Zo was top. het, sorry. Ja, dank je ja, ah, jo Joop. Dat bent het zoek dat maar eens ja. op. Ja, Joop, weet dat ook nog? Ja, Dieter, heb, heb, ik, nog. Jazeker. Ja, ja, heb jij Facebook, Joop? Heb jij Facebook? Nou, ik, nee, ik weet nee. wel van bestaan eigenlijk. Ja, ja, Heel maar, veel ja. boeken, maar ja. geen nee, alleen Facebook. maar leuk dit en leuk nederprijs? Nee, nee, nee, nee. Heel gek van. Well, um, ja, de weekendtips, daar we hadden we het over. Ga jij nog wat leuks doen, Erik? Heb jij nog iets waarvan je denkt, daar moet je nee, ja laten weet toe? je wat het is? Kijk, de, de voetbalcompetitie ligt nu stil. En voetballiefhebbers zijn allemaal op zoek naar iets anders mm -hmm. om te kijken. En RB Wenema's noemde het net al. Het EK schaatsen. Dat is natuurlijk echt fantastisch, vind ik, hè. En dat is geweldig omdat het nu buiten is, wat buiten is. Het is op een of andere smoezelige vijver in Hongarije. Met zo'n graaf dracula slot in de achtergrond. En ja, dan mooi. is het gewoon spannend dat de een schaats en je krijgt de sneeuw buiten zijn kop en dan gaat het regenen. Dat, vind ik, dat maakt schaatsen heel charmant, vind ik eigenlijk. Dat gedoe is zo'n zo clean hal. Dat is gewoon, ja, dat kennen we nou wel. Dat kennen we nou wel. Ja, dus dat is, dat is dan nog wel. Een ja, dat historie. is wel hartstikke spannend. En er zijn wel veel schaatsen Iedereen vuist heeft daar bijvoorbeeld heel veel kritiek op. En ik vind het juist. juist heel, ik vind het heel charmant eigenlijk. Dus een beetje terug ja, naar de basis. Jij, jij hoeft daar niet te staan. Nee, maar ik kijk daar natuurlijk wel naar met plezier. En je ging ook met plezier kijken naar wat was er nou op zondag Ja, en wat zondag is, dat is het WK Veld. Of nee, dat is het Belgisch kampioenschap Veldrijden. Nu al, ja. Hoor. Ja, dat is het Belgisch kampioenschap. En dat is geweldig. Is dat het einde van deze maand, 31 januari, dan is het wereldkampioenschap Veldrijden in Koksijden. En dan komen er dus echt 100.000 gestoorde Belgen aan de En Veldrijden vind ik zelf echt een van de, van de mooiste sporten die bestaat. Er is een uur lang, gaan die kerels dus in toch de morgen. Met al die bagger. En ja, nou, dat is volledig, volledig stuk. Geweldig is ja. het. Ja. Echt, dat is echt topspot om te zien. Optimaal. Format. Dus dat, allemaal goede tips. Ja. Uh, Joop, wat ga jij nog iets leuks doen in het weekend? Uh, wij gaan morgenavond naar Freek de Ik ook! Nou ja, nou, in een nieuwe kom Lamar. Ik tegen. Ja, ja, ja Lamar. ik ga ook. Nou, wat nou, ook. Gaan we het <laughs> <elkaar> weer zien. <laughs> Ja, vroeg, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een stukje van de oudejaarsshow gezien. Ik mm -hmm. uh, vrees het ergste, daar vond ik niet om aan te zien. Oké, okay, uh, nou ja, maar we gaan het zien. Ja, morgen is het natuurlijk heel anders. Dus ja. het kan. Uh, nou, ja, het in het pluusje en in, in het donker is het altijd anders. Ja, Top, ja. en het is in het nieuwe <hijen> De Lamar. En dat is sowieso ja. uh, fantastisch. Goed, dat allemaal. Ja, en dan nu uh, Joris. Die gaat natuurlijk weer op zoek naar iemand met pech. En die deelde dit keer ook weer zijn geluksdubbeltje uit. Het Twentekanaal, de laatste keer dat ik er iets over gehoord heb... nou, volgens mij is dat geweest op de lagere school bij uh, aardrijkskunde. Maar ik ben er nu, in Eefden, en dat ligt achter Zutphen, bij de Sluizen. En dat zijn hele grote sluizen. Ze hebben iets weg van een uh, kleine Oost-Duitse flat... Niet echt waar je vrolijk van wordt. Maar van de week hier is uh, de sluisdeur naar beneden geklapt. En die weegt 90 ton. En daartussen ligt een schip met enorm veel containers. Vanaf afgelopen dinsdag... Ligt die hier al? Want ze kunnen het niet meer uit. De sluis, er moeten onderzoeken worden gedaan door Rijkswaterstaat. En uh, ik ben net even over het hek geklommen. Eigenlijk mag ik er niet in. En ik vind dat de kapitein van dit schip wel een geluksdubbeltje kan gebruiken. Ga je zo het nieuwe jaar in, dat moet toch wel heel erg zuur zijn. Want hij moet natuurlijk weer verder met zijn lading. Dus even kijken, hoe kom ik erop? Uh, ik moet even een sprongetje maken. Ja, ik ben uh, een Denk je dat ik dat ga redden? Ik zit even tussen wal en schip, hè? Op, zo, klaar. Ik ben gelijk op je boot. Hoe lang is die? 110 meter. Ja, yeah. Ben je eens? Dat is Ik ga eens even met je mee naar binnen. Goed uit lekker binnen. Ja. Ik heb wel zweetvoet, hoor. Jij bent de kapitein. Inderdaad. Ja, en daar lig je, hè? Ik mag er normaal gesproken mee varen, maar ja, momenteel is er niet zoveel varen. Ja. En daar is het kapot gegaan? Ja, daar is het naar beneden gekomen. En we kunnen 15 meter vooruit en 10 meter achteruit. Ja, nou, het is wel heel zuur. Ja, inderdaad. Want je zit met een hele volle lading volgens mij. Er staan allemaal containers op je boot. Wat zit erin? Zout, melkpoeder, afvalplastic, dierenvoer, van alles. En nu moet je naar? Ja, de bedoeling is naar Rotterdam, maar voorlopig uh, zit dat er niet in. Ja, dan zit je hier. En wat doe je dan de hele dag in Eefde? Ja, goed, werk boer, Zo onderhoud aan het schip natuurlijk. En uh, ja, voor de rest is een hoop te regelen met uh, verzekeringen, opdrachtgevers en... Uh, Klanten natuurlijk. Kun je even mee lopen naar de sluis? Ik wil even zien, want ja, ik ben er net even langs gelopen. Je vaart normaal gesproken? 7 dagen in de week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Goed, begin van 2012. Niet echt. Want je hebt vijf man, heb je hier uh, werkzaam voor je. Die zijn nu allemaal naar huis en jij bent hier achtergebleven dan. En hier, dit is de sluis, maar uh, ja, een sluis is voor mij een sluis. Maar ik zie helemaal niks. Jij wel? Of ben ik nou schil? Nee, het is een sluis. Maar wat is er gebeurd? De sluis is naar beneden gekomen en uh, wat er precies gebeurt, dat weet ik niet. Onderzoekers zijn druk bezig. Maar wat betekent dit voor je? Economische schade hebben. En daar komt iemand van de beveiliging aan? Overal waar je komt moet je melden. Ja, ik wist niet dat ik me moest melden. Ja, maar het is toch onbevoegd? En dan moet je aanvragen als je die schepen wil uh, interviewen. Voor deze dus verzoek ik jullie uh, het terrein je te verlaten. Ja. Loop heel veel mee dan, Heel veel daar? Ik mocht hier niet komen. Maar ja, goed. Uh, Hoe lang denk je hier nog te liggen? Ligt aan de onderzoeken, ligt aan de reparatie. Weet ik weet het niet, echt niet. Want je wil eigenlijk ook niet zo volgens mij er echt over praten. Nee, ik wil niet praten. Niet. Het is vrijdag vandaag en ik heb hier een geluksdubbeltje. Kijk, het is een zilver geluksdubbeltje van Willemina. Die krijg je van me. Dank je wel, meneer. En toen zei Sven helemaal niet zoveel meer... nadat ik door de beveiliger van de trein af moest. Want ik had me blijkbaar aan moeten melden, maar ik was over een hekje geklommen. En er stond verboden toegang op. Ik had het echt niet gelezen. Maar ja, er loopt nog een onderzoek en hij was blijkbaar al op zijn vingers getikt. Ik weet ook niet precies wat er aan de hand was. Maar hij is behoorlijk zuur. En dat kan ik me voorstellen. Een schip met zoveel containers richting Rotterdam. En je kan helemaal niks. Je hebt je personeel naar huis gestuurd... en je weet niet wanneer je weg kan. Dus dat geluksdubbeltje... Ik hoop echt van gans hart dat dit zo snel mogelijk voor hem gerepareerd wordt. En dat hij weer kan gaan varen. Nou, en het heeft dus geholpen, dat geluksdubbeltje. Want Sven die ligt inmiddels niet meer vast in de sluis. Zijn schip is een paar uur geleden eruit getrokken. En Sven die gaat weer richting Hengelo. Daar worden zijn containers eraf gehaald en op vrachtwagens geladen. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, met een hele kort, een kort stukje van de, een van de allerbeste bands ter wereld... totdat de voorman, uh, uh, uh, de, de, de voorman stieren van de band uit elkaar gingen... Hij zijn toeren nog steeds wel. Thin Lizzy heb ik het over. Phil Linnert natuurlijk overleden. Uh, uh, Thin Lizzy toert nog steeds, maar het is niet meer wat het geweest is... want het bestond toch wel voornamelijk uit die man. Uh, zullen we afslu afsluiten met iets waar Joop uh, ook een bad, rep bad reputation... waar Joop ook iets mee mee, voeling mee heeft. mee horen. Komt-ie. Around. Turn yourself around. Volgende keer draaien we me in de extended version van 27 minuten. Bij deze. is is dus bad reputation. Jazeker. Na negenen uh, praat ik verder met uh, meer mensen met een bad reputation. Namelijk Holleder. Uh, <laughs> daar hebben we het over. Uh, natuurlijk uh, Wim Riese, uh, Sorry, wat zeg ik. Joop van Riezen, oud-hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam. Weet daar meer van uit zijn tijd. Met Erik praten we onder andere ook over uh, ja, de nieuwe coach van Twente. Ja. Eindelijk, hè? Wordt, nou ja, daar ja. ben je wel blij mee. Nou ja, ik ben er ook niet zo heel erg blij mee. Want het, het, het, Dat zo meteen. Okay. Dat hebben we hebben nu <laughs> nou nog twee seconden. <totstuk> Fijn Iedere vrijdag een mooie oh. break. BNN Today zet een punt. Achter de week. En.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 Nachtvluchten. Vrijdagnacht van 2 tot 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.